In de hoofdstad Cairo en in andere steden zijn sinds het einde van de middag honderdduizenden mensen op de been. Op het Tahrirplein betuigen mensen hun steun aan het leger en aan de nieuwe regering van Egypte. Enkele kilometers verderop betogen de aanhangers van de afgezette president Morsi. De stroomstoring in delen van Leiden en Oegstgeest en Rijnsburg was rond half tien vanavond voorbij. Alle 7.000 getroffen huishoudens hebben weer elektriciteit, meldt netbeheerder Liander. De stroom viel tegen drie uur vanmiddag uit na een brand in een elektrische installatie.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 De man werd op 15 juli aangehouden. Twee dagen eerder werd een verdachte uit Koevoorde opgepakt. Hij vertelde de politie bij zijn aanhouding al dat hij betrokken was... bij acht branden in woningen en vakantiehuisjes in IJhorst. Ook brandde een woonboerderij grotendeels af. Over het motief van de mannen is nog niets bekendgemaakt. In Leipzig is een meisje geboren met een gewicht van 6,1 kilo. Daarmee is het een van de zwaarste kinderen die ooit in Duitsland zijn geboren... De baby heeft een lengte van 57,5 centimeter. 8 centimeter langer dan een gemiddeld Duits meisje bij de geboorte. De baby kwam op natuurlijke wijze ter wereld. De moeder bleek zwangerschapsdiabetes te hebben. En dat was de oorzaak van het flinke gewicht van de baby.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 Buiten is het 21 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen. De ChristenUnie wil computers van een pornofilter voorzien. Omdat ze vinden dat tieners door porno een verkeerd beeld van seks krijgen. Een bijbels gezegde. Ze zien wel de splinter in de anders arm, maar niet de balk in het eigen oog. Want hebben ze bij de ChristenUnie eigenlijk wel zo'n goed beeld van seks? Als ze denken dat een maagd een zoon kan krijgen. Goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen. Het Oog gaat vanavond over geheime diensten, massagymnastiek... de wereld van Gucci en het Esperanto. De AIVD heeft tussen 2005 en 2007 een Nederlands politicus afgeluisterd. Dat maakte de toezichthouder van de veiligheidsdiensten bekend. Met die toezichthouder praat ik zo meteen over deze zaak... en over de vraag hoe je eigenlijk toezicht houdt op een geheime dienst. Het Esperanto, een mondiale taal als middel om wereldvrede te bereiken... De taal bestaat vandaag 125 jaar. Is de droom nog wel in leven? Vraag ik straks de voorzitter van de Esperanto-vereniging. Het Noord-Koreaanse Arirang-festival is deze week in volle gang. Een baarspektakel voor en door de massa... ter ere van de leider en de helstaat. Historicus Casper van der Veen was er vorig jaar bij... en vertelt straks over dat festival. En in onze serie over economische succesverhalen... vanavond het chique kledingmerk Gucci. Maar we beginnen met het nieuws van... Vrijdag, 26 juli. Het t wordt een tweede rangstadion. De echte schaatstempel van Nederland staat over een paar jaar in Almere. Dat hebben de Schaatsbond en NOC-NSF bekendgemaakt. Veen is passé en dat is eigen schuld, zegt NOC-NSF. Vijf jaar lang hebben we tegen t gezegd... je moet het moderniseren. En vijf jaar lang is daar niks aan gedaan. Sven Kramer, die diep in zijn hart het liefst zijn rondjes rijdt in t moet het toegeven. NOC-NSF heeft daar een punt. Mijn emotie ligt natuurlijk wel bij, bij Tia maar ja, ik zie ook wel in dat, dat, dat ze gewoon kansen hebben laten liggen. En dat anderen dat oppakken en er gewoon wel voor gaan. En uh, ja, dat is uh, spijtig. De commissaris van de koningin van Friesland is kwaad op de schaatsbond. We gaan ook de Sint-Pieter uit Rome niet naar Berlijn uh, verplaatsen. Uh, de schaatsbord is onlosmakelijk verbonden met, uh, met Friesland. En daar heeft de KNSB een hele, hele grote verantwoordelijkheid in. De initiatiefnemers van het ijsdome in Almere vinden de Friese maar wat sentimenteel. Eens in de zoveel tijd verandert er nou eenmaal wat en daar is niets aan te doen. Uh, we hebben Jaap Edebaan een keer als, als topbaan gehad. Uh, Utrecht is een keer de baan geweest. Deventer is een baan geweest. En de afgelopen jaren uh, is het meeste zwaartepunt in Tijalf uh, geweest. En ik denk dat er nu een, een andere periode weer ingaat. Helemaal zeker is het trouwens nog niet dat Almere de trainingen van de profs en de topwedstrijden krijgt. Het complex moet nog worden gebouwd en daarvoor is 183 miljoen euro nodig. En waar dat geld vandaan moet komen is nog niet duidelijk, geeft ook NOC-NSF toe. Dat is natuurlijk de vraag die wij ons al eerder stelden, maar we krijgen de komende maanden antwoord op krijgen. Dus dit moeten zij nog invullen en als dat gebeurt dan komt dat ijsdoom waarschijnlijk in Almere. De Friese commissaris van de Koningin denkt en hoopt... dat Almere dat geld niet bij elkaar krijgt. Daar is nog geen geld. Er zijn nog geen concrete uitgewerkte uh, plannen... laatstaande exportatiecijfers. En 2016, dat lijkt ver weg, maar dat is morgen. Het besluit van vandaag is een voorlopige gunning. Herenveen gaat er tegen in beroep. De tegenstellingen in Egypte zijn vandaag haarscherp zichtbaar. In Cairo zijn twee massale demonstraties. Eén voor het leger en tegen de afgezette president Morsi... van de moslimbroederschap. Okay? En er was een betoging tegen het leger en voor Morsi. De majority, majority of de vast majority van Egyptians, are zijn tegen Sisi en tegen de militaire coup. Correspondent Sander van Hoorn ging naar beide demonstraties. Volgens hem is er geen andere conclusie mogelijk dan dat de twee groepen verder van elkaar staan dan ooit. De moslimbroeders willen niet praten, willen niet meedoen. Misschien kun je ze nog daar gelijk in geven ook. Deze mensen geven het leger een mandaat om op te treden tegen de terroristen. Die willen gewoon dat de moslimbroederschap aangepakt wordt. In Alexandrië kwamen bij gevechten tussen aanhangers en tegenstanders van het leger vijf mensen om het leven. Zeker 25 mensen raakten gewond. Dan nog iets van een heel andere orde. Een paar honderd mannen en vrouwen hebben in een blootje over een crossbaan in Lichtenvoorde gerend. Het was een protest van het Zwarte Cross Festival tegen de veroordelingen van leden van Pussy Riot in Rusland. Ik denk niet dat Poetin nou uh, denkt. Goh, we hebben gisteren in Lichtenvoorde 405 mensen naast gerend. Het wordt tijd voor actie. Maar het gaat om onze rol en niet om zijn verdriet. Een nobel initiatief, maar niet iedereen trok om die nobele redenen de kleren uit. Ja, ze zeiden tegen maar bluff dat je mee doet. maar dat is geen bluff, maar mij, doe ik gewoon mee. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. De krant van vanmorgen is alvast uh, ingezien en samengevat door Freddy van Tijn. Bij de legalisering van het internetgokken dreigen bestaande aanbieders van kansspelen... zoals de Staatsloterij en Holland Casino... Het af te leggen tegen illegale concurrenten. Er ligt een wetsvoorstel om online gokken vanaf 2015 mogelijk te maken. Nu is het verboden. Maar de internetcasino's die zich in het buitenland vestigen... om het verbod te omzeilen, worden wel gedoogd. Die bedrijven hebben wel een klantenbestand van internetspelers... en de legale bedrijven als Holland Casino hebben dat niet. Door ze een voorsprong te geven... moeten ze de kans krijgen zo'n bestand op te bouwen... vindt de kansspelautoriteit die de overheid adviseert. Steeds meer mensen geven zich op voor vakanties... waarvoor niet of nauwelijks hoeft te worden betaald. Blijkt uit een rondgang van trouw. Het aantal inschrijvingen stijgt voor zowel gezinsvakanties... als voor kinderkampen. En de initiatiefnemers merken dat vakantiegangers... meer en meer moeite hebben zelf een bijdrage te betalen. Bij de vakantiebank bijvoorbeeld, die gratis vakanties weggeeft aan minima... is het aantal aanmeldingen in drie jaar tijd gestegen van 2500 naar 6000. De Telegraaf schrijft dat als gevolg van de toename van het aantal ingeschreven studenten de huurprijzen voor studentenkamers explosief stijgen. De Landelijke Studentenvakbond spreekt van schandalige praktijken. Er worden huren van bijna 500 euro gevraagd voor nog geen 14 vierkante meter. Dat speelt vooral in de regio Amsterdam. En dat wil dan ook zeggen, ook voor wie uitwijkt naar omliggende plaatsen als Weesp, Hilversum of zelfs Zaandam. Diplomaten die hun verkeers- en parkeerboetes niet betalen, moet hun diplomatieke kenteken worden ontnomen. Dat vinden twee CDA's: Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt en het Haagse raadslid Kees Pluimgraaf. Afgelopen jaar werd in Den Haag 1.095 keer een parkeerbon uitgeschreven aan een houder van een auto met een CD-kenteken, zo'n diplomatiek kenteken. Zo Minder dan de helft, 450 ruim, werd betaald. En er staat nog een bedrag open van 40.000 euro. Tegenwoordig moeten ook vaak verkopers van een huis... een financieringsvoorbehoud laten opnemen in het voorlopig koopcontract. Het FD schrijft dat door de dalende huizenprijzen... verkopers alleen van hun huis af kunnen... als zij financiering weten te vinden voor hun restschuld. En die bedraagt vaak tienduizenden euro's. Voor het uitbreken van de crisis op de huizenmarkt... moesten alleen kopers een voorbehoud van financiering maken. De Nederlandse Vereniging van Makelaars schat dat vorig jaar zo'n 6.000 verkopers een voorbehoud van financiering hebben moeten maken vanwege die restschuld. Het is hoog tijd dat de Verenigde Staten in actie komen tegen klimaatverandering. Dat hebben 200 christelijke wetenschappers geschreven in een brief aan het Amerikaans congres. Het Nederlands Dagblad citeert de wetenschappers, allemaal Amerikanen die zichzelf kwalificeren als evangelisch. Ons veranderende klimaat bedreigt de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van miljoenen mensen die naar Gods beeld zijn geschapen. En het artikel over Jezus is op Wikipedia het meest controversieel. Dat concluderen wetenschappers van een aantal universiteiten. Het staat ook in het Nederlands Dagblad. In artikelen op Wikipedia kan iedereen bewerkingen aanbrengen. Om te zien hoe controversieel een onderwerp is... bekeken de wetenschappers hoe vaak een bewerking in een artikel... door iemand anders weer ongedaan is gemaakt. Jezus staat in vier talen in de top 10 in de Engelstalige, Duitsstalige, Fransstalige en de Tsjechische wiki. Het Nederlands dagbad voegt aan het bericht toe dat dat laatste opvallend is omdat Tsjechië een van de meest atheïstische landen is. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 de film met zijn uitvoering van Hey Joe. De AIVD heeft maandenlang de telefoon van een politicus afgetapt. Tegen de regels in is die politicus daarvan niet op de hoogte gesteld achteraf. Blijkt uit een rapport van de Commissie van Toezicht, Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. Wie die politicus is, wordt daarin niet verteld. Bert van Delden is voorzitter van die commissie. Goedenavond, meneer Van Delden. Goedenavond. Weet u wel wie die politicus is? Jazeker. Maar u mag dat niet zeggen? Nee. Heeft u dat moeten ondertekenen eigenlijk? Heeft u een soort geheimhoudingsplicht als toezichthouder? Uh, natuurlijk, tot op zekere hoogte. Wij zijn gewoon gebonden dat we geen staatsgeheime prijs geven. En dat soort zaken uh, vallen daaronder. Dus alleen als de betrokkenen genotificeerd wordt, dan heeft hij of zij alle mogelijkheden om dat zelf naar buiten te brengen. Maar niet, wij zullen dat nooit doen. Er wordt in, in het rapport van uw uh, commissie... Eén zo'n zaak genoemd... waarin een politicus zonder dat hij het later te weten komt... is afgeluisterd. Mag ik daaruit ook concluderen dat dat het enige geval is? Dat is het enige geval wat wij zijn tegengekomen in ieder geval. Wij kunnen geen 100% dekking geven... maar het is wel een heel behoorlijke dekking. Die, dus, ja, de kans dat er nog zoiets is, is wel gering te achten. U weet dus dat u niet 100% dekking kunt geven... maar u gaat ervan uit dat uw dekking wel goed is. Waar baseert u dat op? Omdat wij, eh, wij hebben ten eerste onbeperkte toegang tot alle systemen van de dienst. Dus zodra wij ergens vermoeden dat we of het idee hebben... dat we nog eens wat verder moeten kijken, dan kunnen we dat doen. En hier weten we ook eh, wat er allemaal aan eh, dit soort zaken gebeurd is. Daar krijgen we wel bericht van. En dat kunnen we dan dus ook weer controleren als we dat willen. En daar hebben we ook een heel behoorlijke eh, steekproef genomen... waar we goed over nagedacht hebben hoe die ingekleed moest worden. Dus het is dus niet volstrekt willekeurig gebeurd, want je ziet het allemaal wel. U heeft toegang tot de sy systemen van de AIVD. Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Is, is dat gewoon een soort intern computersysteem... zoals wij dat hier ook op de redactie hebben, bijvoorbeeld... zoals veel bedrijven dat hebben. Daar... U heeft een wachtwoord, is dat het? Wij hebben wachtwoorden, We kunnen overal in. Het komt er dus op neer dat ik eh, achter de, bij wijze van spreken... achter de stoel van het hoofd, eh, de van, het hoofd van de IVD kan gaan zitten... en op zijn computer kan inloggen. Maar wij hebben onze eigen computers daar ook. En dan kunnen wij overal kijken waar we dat zouden willen. En zet iedere geheimagent netjes alles wat hij doet in het computersysteem? Dat is wel de bedoeling. En zo werkt het in de praktijk natuurlijk ook wel. Want zo'n dienst kan niet werken als de honderden medewerkers daarvan niet alles vastleggen. En daar letten wij dus. We hebben een rechtmatigheidscontrole. En steeds zeggen wij, het is van het grootste belang dat het goed wordt vastgelegd. Want dan kunnen wij het controleren. Maar dat is ook voor de dienst van het grootste belang. Want ja, als je dat niet vastlegt, dan weet alleen die man dat. En verder niemand. En zo kunnen ze niet werken. Is dat wachtwoord uw enige opsporingsmiddel eigenlijk? Nee, het wachtwoord is niet het wachtwoord. We hebben wachtwoorden om toegang te krijgen tot het systeem. En in dat systeem kunnen we dan vrij kijken. En bovendien hebben we ook de mogelijkheid... om, als wij mensen willen spreken, dan kunnen we mensen oproepen. Die zijn ook verplicht te getuigen. Dus er zijn allerlei mogelijke manieren waarop wij kunnen kijken... of wat de dienst doet netjes gebeurt. Want dat is onze opdracht, om daarop te letten. Goed, dan even over het afluisteren van politici. Worden eigenlijk alle politici door de IVD gecontroleerd op een zeker moment? Uh, nee, je kan alleen maar een bijzonder. Inlichtingenmiddel gebruiken als je denkt als AIVD, als je aanwijzingen hebt als AIVD... dat er een gevaar dreigt voor de staatsveiligheid. Daar wordt, is onze ervaring, want wij controleren dat... door de AIVD heel goed over nagedacht. In alle gevallen, niet alleen bij politici, maar ook bij andere mensen. men gaat echt niet zomaar iemand afluisteren... want daar is ook de capaciteit niet voor. Dus er wordt goed over nagedacht binnen de dienst zelf. Dan moet je daarna nog de toestemming krijgen van de minister... om dat te doen, de minister van Binnenlandse Zaken in dit geval. En vervolgens loop je ook de gereden kans... dat wij vrij kort daarna uh, langskomen en dan zeggen... hé, hey, maar waarom is die en die persoon toch afgeluisterd? En dan moet je datzelfde verhaal... ja, dat moet dan heel goed onderbouwd zijn... want anders dan uh, zou je van ons een tik op de vingers krijgen. Dus we kijken echt wel heel goed uit. Dus de, de minister kijkt mee, u kijkt mee. Wie kijkt ja. er nog meer mee? Niemand. En, en diegene die wordt afgeluisterd, die, die weet uiteraard van niks? Nee, dat is niet de bedoeling, dat hij wat weet. Want dat zou heel gek zijn natuurlijk, als je dat zou weten. Maar omdat... Uh, daar is dus wel die notificatie voor, dat staat in de wet, dat is een wat ingewikkeld artikel, namelijk als iemand, als daar een bijzonder inlichtingmiddel, maar laat ik het maar houden op dat afluisteren, als er afgeluisterd is, dan uh, rust op de IVD de verplichting om vijf jaar na de laatste inzet van dat middel, um, dat aan de betrokkenen mede te delen. Maar dat hoeven ze alleen maar doen, dat kunnen ze ook alleen maar doen, als er geen bezwaren zijn om dat te doen. En dat zou dus uh, zijn een aantal omstandigheden, bijvoorbeeld als iemand helemaal van de aardbodem verdwenen is in een Ver buitenland zit, ja, dan kunnen ze hem niet meer waarschuwen. Maar een andere mogelijkheid is dat de betrokkenen zelf niet meer bij een onderzoek betrokken is, maar nog wel in een circuit zit waar andere mensen rondlopen, waar de AIVD nog wel uh, veel belangstelling voor heeft. En als je dan tegen deze figuur zou zeggen, u bent afgeluisterd, weliswaar vijf jaar geleden... dan loop je de gereden kans dat de mensen met wie die nog steeds omgaat... denken, oh, nou dat zou dan bij ons ook wel eens het geval kunnen zijn. En die worden dan extra voorzichtig. En dat is dus niet de bedoeling. Hoe gaat zo'n notificatie? Krijgt iemand dan bezoek of wordt hij opgebeld... van, goh, we hebben je drie jaar lang afgeluisterd? Uh, ja, soms is het niet zo lang, meestal gaat het over veel kortere perioden. Maar inderdaad is de bedoeling dat je gewoon een aangetekende brief krijgt... Uh, waarin staat, u bent in het verleden uh, afgeluisterd. Nou, dat is het dan. En, en, en moet je is... dat dan zelf weer geheim houden of mag je dat dan uh, wel nee, nee, nee, in de openbaarheid? Dan, dan mag je, nee, want dan is het in de openbaarheid. Je mag ermee doen wat je wil. Dat, dat is dan openbaar. En je kan dat dus uh, in de krant zetten. Je kan uh, met het oog op morgen bellen, weet ik wat allemaal meer. Maar je kan ook nog je beklacht doen. Want het kan ook zijn dat iemand zegt... nou, nu ik hoor dat ik ben afgeluisterd... daar ben ik het, ook al is het vijf jaar geleden... ben ik het absoluut niet mee eens. Ik vind dat dat helemaal ten onrecht is geweest. En dan kan je klagen bij in dit geval weer de minister van Binnenlandse Zaken. Die is dan verplicht, dat staat ook in de wet... om dat naar ons, naar mijn commissie, door te sturen. Dat is een volstrekt onafhankelijke commissie. Die minister kan ook geen enkele aanwijzing geven. En dan gaan wij kijken in dat geval of iemand destijds... Terecht is afgeluisterd. Juist. En, als... en in dit geval zegt u uh, dat hij eigenlijk wel, de, of zei dat die politicus. Uh, het is een man, zegt de telegraaf, maar u mag er niks over zeggen. Maar ik dat zou het die... niet weten. Ja. Nee, uh, u zei net zelf dat u wist wie het was. Ja, maar of het een man of een vrouw is, <lacht> laat ik dan maar weer in het midden. Juist, ja. dat vind ik verstandig. Maar um, u zegt het is niet terecht dat hij na vijf jaar niet op de hoogte is gesteld van wat afluisteren. Wil dat zeggen dat hij morgen alsnog een telefoontje krijgt? Uh, dat wordt nu door de IVD zal dat heroverwogen worden, neem ik aan. Wij hebben gezegd, de IVD had er wat bedenkingen tegen. Want nou, je ziet ook dat nu gemeld wordt dat het over een... Uh Politicus gaat iemand die in, actief is in het politiek circuit, dat daar buitengewoon veel aandacht voor is. En uh, men dacht, ja, dat is misschien niet zo verstandig als we dat op die manier doen. Wij hebben gezegd het enkele feit dat iemand een politicus is, of voormalig lid van een uh, volksvertegenwoordiging, van een vertegenwoordigend lichaam, uh, dan uh, dat is geen reden om die betrokkenen niet te notificeren. Dus die wordt uh, misschien binnenkort gebeld? Daar dan heb je. Een dan kans op, ja. Is toch maar de vraag of hij het zelf bekend maakt? Want waarschijnlijk ja. gaat het over corruptie of uh, uh, foute vrienden of over iets wat niet in zijn belang is of haar belang om openbaar te maken? Uh, dat weet ik niet. Dus dat hangt helemaal van de betrokkenen af. Hij, kan, hij of zij kan ook de hele tijd zeggen: Ja, maar het is helemaal ten onrechte. Ik had nooit afgeluisterd mogen worden. En dan uh, kan dat weer bekeken worden. Dat is echt de, de verdenkingen, de aanwijzingen of de aanleiding die de AIVD naar voren heeft geschoven... om mij af te luisteren. Eh, laten we... Eh, volkomen theoretisch geval nemen... dat de ivd van iemand denkt... dat hij staatsgeheimen zou gaan lekken. Hè, dat hij eh, wat wonderlijke dingen gaat doen. En de betrokkenen zegt... daar is nooit enige sprake van geweest. Hoe komen jullie erbij? En ik kan dat aantonen. Dan heeft hij ook de mogelijkheid om eh, dat ja, naar buiten te brengen... en te zeggen, het is schande dat ik ben afgeluisterd. En dan wordt dat heel nauwkeurig uitgezocht. En misschien komt dan toch de conclusie van het is inderdaad helemaal ten onrechte geweest. Nou, dat kan. Goed. Gisteren hadden we in het oog iets heel anders een onderwerp over het CIA museum. Dat is een geheim museum waar de CIA intern voor de eigen medewerkers trofeeën tentoonstelt, zoals Osama bin Laden's geweer dat soort dingen. En toen stelden we ons de vraag of de IVD eigenlijk ook zo'n museum zou hebben hier in Nederland. U kunt dat ja. weten. Zo goed ben ik, dat zijn de dingen die me nou niet zo erg interesseren... of ze zo'n museum hebben met trofeeën. Nee, ze hebben wel wat relatiegeschenken in de loop der tijden gekregen... maar dat is toch meer in de vorm van tegeltjes van een andere dienst... die op bezoek is geweest en die laat dan zo'n zo tegeltje achter... net zo goed als de IVD eh, ook wel eens wat achterlaat bij een andere dienst... want wij zijn hier geweest, nou dat is het. Maar Bert de museum, van Delden. Nee. Hartelijk dank. Bert van Delden, hij is van de Commissie van Toezicht, Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. Dank u wel. Graag gedaan. Bagnoles, à Istanbul, avenue du sur dans la foule, on est là où l'on peut, à Notre-Dame, au bord du drame, à Macao, à Birmingham, dans un bistrot, ou sous un tram, on est là où l'on peut, mais moi je ne suis pas là, maman, maman, si j'ai kitté Anita, c'est le petit matin. Je pas couché ma foi. Quelqu'un se roule joint. Oh non, merci, je ne fume pas. Quelqu'un je du shop. On est chaki, anta. Quelqu'un joue du shop. On est chaki, Dans une poubelle, ciel. Dans un tunnel, ni sous Dans un hôtel, au sofitel. à Singapour, à Bruxelles, au petit jour. Au grand carrefour, on est là où l'on peut. Dans son berceau, sous son chapeau, à Zanzibar, ou à Bordeaux, dans son cauchemar, seul au tableau, dans un plumard, dans son tombeau, dans le brouillard, ou au fil de l'eau, on est là où l'on peut. Mais moi, je ne suis pas là, non, non, non, non, je suis chez qui t'es, Anita. C'est la fin de l'été, mais il fait encore doux, ma foi, quelqu'un boit du rosé, et quelqu'un joue la l'harmonica, qu'il fait bon d'exister. Ici, je qui un temps qu'il fait bon d'exister. Ici, je qui un temps mmh. en politique, en place publique, à l'aventure dans l'Antarctique, à la tendre, au canonique, au bord du Gange, à Dubrovnik, sous les louanges, couvert de franges, on est là où l'on peut. Au fond du trou, à l'eau bleme, au rendez-vous, à la traîne, à Malibou, à Valenciennes, à Kathmandou, à Saint-Etienne, sous les lirous, voilà Madeleine, on est là où l'on peut. Moi je hier non, non, non, non. Comme Carla Bruni, Shea Keith Anita. En dat is een liedje over haar relatie met Mick Jagger. Want daar heeft ze ooit nog een uh, affaire mee gehad... lang voordat ze Sarkozy leerde kennen. En Mick Jagger die werd vandaag maar liefst 70 jaar oud. Feest in Noord-Korea. Sinds afgelopen maandag kijken duizenden Koreanen naar het Arirang-festival. En dit jaar is dat extra belangrijk, want de 60-jarige wapenstilstand wordt daar gevierd. Aangeschoven Casper van der Veen, communisme-historicus, hartelijk welkom. U, u bent uh, vorig jaar aanwezig geweest op dat Arirang-festival. Uh, kan je daar eigenlijk zomaar in? Kan je daar gewoon een kaartje van kopen? Hoe, hoe gaat dat? Um, ja, het is onderdeel van uh, je gaat naar Noord-Korea. En wanneer je naar Noord-Korea gaat... is eigenlijk de enige uh, mogelijkheid om het land te bezoeken... is wanneer je intekent op een georganiseerde tour. Dat werkt zo met een vast programma. Je wordt uh, s ochtends bij het hotel opgehaald. Je wordt naar een aantal bezichtigingen geleid. En je wordt s'avonds bij het hotel afgezet. Je gaat niet zelf rondlopen. Uh, en ja, onderdeel daarvan is ook het, uh, was ook het Arirang uh, Mass Games... Uh, de, de massa spelen. massa spelen inderdaad. En die, uh, ja, daar, daar koop je dan wel apart een kaartje voor wanneer je daar bent. En dan uh, ga je naar het uh, meidagstadion. Uh, wat qua uh, uh, mogelijk hoeveelheid bezoekers het grootste stadion ter wereld is. Er kunnen 150.000 mensen in. En ja, daar wordt dan uh, voor jou dat uh, ja, wereldberoemde spektakel... Ja, we, ken, ja we kennen die beelden, hè, dat, dat mensen allemaal door iets omhoog te houden uh, vormen maken. Een soort mozaïek van de menigte. Ja. Is er dan nog een deel wat wij niet zien waar gewoon het publiek zit? Of, of moest jij zelf ook meedoen aan, aan het spektakel? Nee, nee ik hoefde alleen, uh, we hoefde alleen maar te zitten en uh, te kijken. Het uh, werkt eigenlijk zo. Uh, ja, wat het meest bekend is, is uh, ja, wat mensen vaak draaiende bordjes noemen. Uh, dat, dat door bordjes om te draaien grote uh, figuren worden gevormd. In feite zijn dat geen borden, maar zijn dat boeken van een pagina of 70... waarbij de uh, mensen die het vasthouden allemaal tegelijk omdraaien. En die vormen daarmee figuren. Uh, op het veld is ook een uh, groot uh, dans- uh, en acteerspektakel aanwezig. En boven het hele veld daar, uh, ja, is een grote tekst uh, te zien... En eigenlijk alles samen uh, wordt de geschiedenis van Korea... en dan met name uh, na de scheiding Noord- en Zuid-Korea, uh, wordt uitgebeeld. En, en hoe krijgen ze dat zo uh, precies, die, die vormen? Want dan zie je het hoofd van, uh, van de leider, of je ziet een vlag... of ik, ik weet niet wat voor dingen er nog meer waren vorig jaar. Ja, uh, ja veel tekst ook gewoon, Koreaanse letters... maar uh, ook uh, twee pistolen krijg je op een gegeven moment te zien... Um, ja, hoe, hoe krijgen ze dat zo precies? Het is een uh, ja, kwestie van maandenlang oefenen. Uh, ja, iedereen heeft zijn eigen soort boekje, eigen positie. Uh, ja, en door alles uh, tegelijk op het moment om te draaien... krijg je die figuren. Ja, het is gewoon een kwestie van uh, maandenlang dagelijks uh, oefenen. Uh, voor kinderen, want het zijn uh, bijna allemaal kinderen die daaraan meedoen. En uh, ja, door dat allemaal zo synchroon te organiseren... Uh, Weet zij die figuren te maken? Z zag, ja. zag je foutjes? Uh, ik heb uh, zwakke schakels die de, die de bladzijden die op tijd omdraaiden. Nee, ik heb, uh, daar heb ik geen foutjes gezien. En ik heb wel een kindje gezien dat nogal moeite mee had om op, uh, terwijl hij op een eenwieler zat, te jongleren. Maar eigenlijk uh, voor de rest, uh, ik kon geen foutjes ontdekken. Maar het is ook nogal een overweldigend uh, iets om bij te zijn. Dus. Uh, Wellicht dat je daardoor niet zozeer op de kleine details let. Nee. Ze beelden de, de geschiedenis uit van, van, van Noord-Korea. Uh, hier uh -huh. noemen wij het de wapenstilstand, daar noemen ze het gewoon de grote overwinning. Uh -huh. De oorlog is gewonnen, de, de, de staat is daar ontstaan. Hoe belangrijk is die dag? Ja, wat wij hier uh, de, de Korea-oorlog noemen, heet daar de uh, Vaderlandse Bevrijdingsoorlog. Uh, in Noord-Korea uh, wordt de Korea-oorlog gezien als een conflict... wat door Zuid-Korea begonnen is. Terwijl eigenlijk ja, alle andere landen ter wereld geloven... dat uh, Noord-Korea de grens is overgestoken en het land is binnengevallen. Uh, in in Noord-Korea wordt het gezien als een poging van de leider Kim Il-sung... om het land te herenigen. Uh, ja, die is uh, tijdelijk mislukt, maar waar, waar het belang in ligt is dat... Uh, ...zij zien het dat de Verenigde Staten hun politieke systeem aan Noord-Korea heeft willen opleggen. En dat het Amerikaanse leger, ook toen al uh, een van de machtigste legers ter wereld... ...ondanks dat zij Noord-Korea zijn ingetrokken... Uh, ...hebben zij niet Noord-Korea in een kapitalistische staat kunnen veranderen. En zo wordt het in Noord-Korea wel herdacht als een uh, succesvolle poging voor Noord-Korea om zijn eigen politieke systeem te hebben. En die dag is dus ook de geboorte van het vaderland. Je kunt ook aan, aan dat schouwspel dingen aflezen... over de, over de toekomst van Noord-Korea. Ja. Hoe, uh, hoe werkt dat? Ja, en dat uh, massaspectakel is inderdaad... Uh, het, het gaat dan. Uh, er worden een aantal dingen uit de Noord-Koreaanse geschiedenis uh, aangehaald... en aan het einde zie je een grote wereldbol in het midden... Uh, met met Noord-Korea in, in het midden. En dan zie je een herenigd Korea, rood gekleurd. En dat staat dan voor de toekomst. Uh, zoals Noord-Korea het ziet. een herenigd Korea. waarbij de gescheiden families. Uh, het gescheiden land weer herenigd zal worden. onder de leiding van Pyongyang. En bijvoorbeeld ook uh, las ik vandaag dat, dat analisten hadden gezegd. dat, dat de, de rol van Rusland dit jaar weer iets groter was. En, en de rol van China iets kleiner. Kun je op die manier. Diplomatieke allianties voorspellen aan de hand van het schouwspel? Ja, nou ja, dat, uh, dat wordt vaak wel gedaan, inderdaad. Er is, is er nog nooit in uh, de geschiedenis van die uitvoeringen is er een, een referentie naar Rusland gemaakt. Uh, er is altijd eigenlijk een vast deel aanwezig om de vriendschap tussen China en Noord-Korea te, te vieren. En dat stuk was dit jaar veel kleiner. En ging eigenlijk ten koste van een stuk waar uh, de, de vriendschap met Rusland uh, werd aangekaart. Wat, wat heel curieus is, omdat dat dus nog nooit gedaan is. Um, en in het verleden, toen nog tijdens de Koude Oorlog... Uh, was Noord-Korea er wel een meester in om Moskou en Beijing tegen elkaar uit te spelen. Uh, zowel de Sovjet-Unie als China uh, kozen er... Of, uh, zeiden tegen de andere communistische staten tijdens de Koude Oorlog... Nou, jullie kiezen uh, bij wie jullie trouw ligt, bij Moskou of bij Beijing. Noord-Korea heeft eigenlijk heel vaak uh, die twee tegen elkaar weten uit te spelen. Nu is het natuurlijk een hele andere tijd, maar het is wel curieus... dat ze nu weer, nu de uh, band met China de laatste maanden een deuk heeft opgelopen... dat ze weer die toenadering met Moskou zoeken. Dus dat spel uh, uh, wordt op die manier ook... Ook gespeeld. Hebben de mensen het echt naar hun zin? Is het, is het voor de, de Noord-Koreanen echt een, een dag om rijkhalsen naar uit te kijken? Of is het ook een soort verplichting? Omdat het toch een propagandistisch karakter heeft. Ja, kijk, uh, we kunnen de Noord-Koreanen natuurlijk niet zelf vragen. We kunnen ze niet interviewen op straat om het zo te vragen. Maar ja, als je het daar zo ziet. Uh, het, het bestaan in Noord-Korea is zoals ja, we wel weten is best wel een hard bestaan. Uh, zelfs de mensen in hoofdstad Pyongyang die, die ondervinden wel de nodige uh, problemen. En hindernissen in hun dagelijks leven. En je ziet wel dat Noord-Koreanen veel waarde hechten aan, aan feestdagen. En dat ook wel in de Koreaanse cultuur zit om uh, ja, samen feesten te vieren, samen leuke dingen te doen. Uh, op, op een Noord-Koreaanse feestdag uh, zie je vaak ook inderdaad uh, mensen in het park samen muziek maken, samen zingen, uh, eten, picknicken. Dus dat, dat, dat zit er wel heel erg in. En, uh, het, het is, is ook wel echt een, echt een feestje, niet alleen maar een, een uh, massaspectakel. Casper nee. van der Veen, hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Het is geen accident. Het is een crisis van een systeem. Dan kwamen ze even naar de schuldencrisis der staat. Die stief hebben ze elkaar in procentsoveren. We de het de crisis. En we zullen moeten knokken om samen sterker uit de crisis te komen. Die eurozonecrisis, het oplossen daarvan, dat wisten we, dat vraagt tijd. Ja, al die berichten over de crisis. Het oog stuurt deze zomer correspondenten op pad... op zoek naar ondernemingen die het in deze zware tijden wel gewoon goed doen. Rob Soutberg in Italië, goede avond. Hoi, Pieter. Welke sectoren doen het op dit moment in Italië nog gewoon ouderwets goed? Nou, waar het gewoon super goed gaat euh, zijn de dure, mooie Italiaanse dingen die hier nog altijd gemaakt worden. Uh, denk aan de ambachtslieden in het centrum van Rome, in het oude centrum hier, waar leerlooiers, glasblazers, edels mede zitten, die dure dingen maken. Nou, die mensen hebben geen last van de crisis, die verkopen nog altijd. Want ze zeggen, ik, ik heb daar een ander verhaal over gemaakt, we zitten nu eenmaal in een niche van de markt en daar is geen crisis. Waar het nog ook altijd gewoon ontzettend goed gaat... dat is het allemaal in diezelfde lijn. Duur Italiaans design of stijl. Dan kom je heel snel terecht ook bij de sector van de grote modemerken. Nou, merken uh, waar nu dus niemand opkijkt van een duur pak of een trui... die laten we zeggen 1500 euro kost. Dus de, de Gucci Armani uh, Prada. Je, je bent op reportage geweest? Waar naartoe? Ik ben voor jullie eh, naar Florence gegaan, ten noorden van Rome. Het topmerk Gucci heeft daar zijn wortels, en ik ben voor jullie naar het museum gegaan, daar vol met pakjes, tasjes, schoenen en zonnebrillen. What would be the most well-known brand for fashion in Italy? Gucci. Gucci. Why do you like it? Because it's expensive. Ja, yeah, you have that money? Yes. Binnenstad Firenze, Florence, heb je de modestraat en dan kom je hier zo uit op Piazza della Signoria. Tussen de toeristen en je vraagt ze wat is nou bekend modemerk? En ik deed het er echt niet om, maar het eerste wat eruit kwam was Gucci. Lekker duur. En dan kom je hier op het plein uit. Daar is dus ook het museum van een van de topmerken. Van de Italiaanse mode, het Museo Gucci. Ciao, benvenuti het Museo di Gucci. heet ga Pacio de is isia alle Epoca Medieval. De oude handelsgemeenschappen van de stad die kwamen hier in dit gebouw bij elkaar. Het is later overgenomen door het bedrijf Gucci, die er een kantoor heeft gehouden. Het kantoor is ermee gestopt. En dit is nu één groot museum geworden. Helemaal ter verheerlijking ter ophemeling van het merk Wat heeft zo'n merk als Gucci nou wat je kan zeggen dat is typisch een made in Italy ding. Dat kan alleen maar van hier komen. Well uh, basically I think the care of uh, details, the care about beauty mm -hmm. and schoonheid, details dus hier bij deze hele grote merken, hier gaat het nog altijd goed. Het gaat nog altijd goed met Armani, het gaat nog altijd goed met Gucci. Bruno Cuccinelli, die hele dure Kashmir trui hier maakt, gaat het ook goed. Hoe verklaar je dat? Het verschil tussen arm en rijk wordt groter dat is één van de gevolgen van de crisis en de mensen die geld hebben die zijn misschien wel rijker dan ooit en daarom verkopen deze tassen, deze dure dingen verkopen goed en net als alle andere grote topmerken in Italië... verkopen misschien wel zelfs beter dan ooit tevoren. Ik ben Agnès Michaud en ik ben chef redactie van Marie Claire. Hier ook meegekomen op dit bezoek. Is het nou de, de top van de top waar we naar kijken? Ja, het is echt de top van de top. En uh, wat heel bijzonder is aan Gucci is dat zij uh, globaliseren... Want zij weten dat hun expansie in Azië is. Dat is de expansie van elk luxemerk. Is uh, niet hier en niet in Amsterdam, dat zit bij Azië. Wat dacht je als India... Die gaan, die gaan deze tassen kopen? Die, die, die kopen ze al, die staan er in de rij. Die krijgen er niet meer dan vijf tegelijk. Waarschijnlijk, net als in Frankrijk. Bij Hermes mag een Chinees niet meer dan drie tassen meenemen. Anders koopt ze er tien. Rob Zoutberg vanuit uh, Italië in het Gucci Museum. John De Greef is hier een studiomodejournalist van Elsevier. Hartelijk uh, welkom, meneer De Greef. Wat voor bedragen hebben we het eigenlijk over uh, Gucci kleding? Wat, wat kost dat? Nou, um, hangt er toch kledingstuk. Het maar... hangt inderdaad af van wat, wat je precies wil hebben. Maar um, het begint toch al snel uh, vanaf duizend... Uh, begint het allemaal uh, iets interessanter te worden. Een bloesje, een jasje, een jurkje. Ja, een en schoen. dan vaak een, veel meer dan dat. Ja, want, want er zijn ook uh, tassen uh, van Hermès uh, die duur zijn, even duur zijn als een appartement in de binnenstad van Amsterdam. Nou, dat, dat is wel een hele zeldzame tas, maar dan moet je hem speciaal op maat laten maken met, uh, um, denk ik, nog wat uh, edelstenen eraan. Maar er wordt veel geld uitgegeven aan dat soort zaken, dat is waar. Hoe, hoe kan het zo goed gaan in, uh, in die branche op dit moment, van, van die hele luxe merken? Uh, het gaat relatief goed, want in het eigen land Italië uh, wordt er bijna niets verkocht. Tenminste niet aan de Italianen, want die uh, uh, moeten heel zuinig doen momenteel. En de expansie ligt voor een groot deel in andere werelddelen. En uh, de markten die opkomen, en zoals China, maar ook uh, Zuid-Korea en Taiwan. En uh, Japan was altijd al een goede markt uh, voor ze. Daarnaast uh, begint ook uh, Brazilië heel belangrijk te worden. Dus de, de landen waar ze nu eindelijk dat geld hebben, die het ook, de ja. rijken willen het laten zien. En hoe kun je dat beter laten zien dan met zo'n oud-Europees merk... Ja, en zo'n merk doet er ook alles aan om uh, zo degelijk mogelijk en zo Europees mogelijk over te komen. En uh, dat verklaart ook zo'n museum, omdat zo'n merk heel duidelijk zijn uh, eigen DNA en zijn roots naar voren wil brengen. Waar wordt Gucci eigenlijk echt gemaakt? Zover ik weet zijn de ateliers in Italië. En um, je weet het nooit helemaal zeker met uh, bepaalde merken... waar het exact gemaakt wordt. Een um, merk als Hermès is daar vrij zuiver in. En die heeft ook een prijsstelling die dat uh, um, wel uh, rechtvaardigt. Je weet nooit precies uh, waar, waar uh, luxe merken allemaal gemaakt worden. Want, de, want Imago wordt gekoesterd, een, een oud-Europees merk... handgemaakt in, in ateliers in de ja. oude steden. Maar het is natuurlijk altijd de vraag in hoeverre het, in de economische... Uh, ...principes misschien de overhand krijgen... ...en er gewoon lekker bezuinigd wordt. Dat is waar. Ik denk dat Gucci er wel veel aan gelegen is... ...om het uh, zo goed mogelijk te doen... ...en uh, ook niet door de mand wil vallen... ...want uh, ja, je bouwt zoiets uh, langzaam op... ...maar je kan natuurlijk iets uh, snel uh, um, laten instorten. Maar um, er zullen ongetwijfeld ook... Um, ...wat de kledingproductie betreft... Uh, half ...halffabrikaten naar Italië komen... ...en daar in elkaar gezet worden... ...en dan heet het meet in Italië. U bent een mode-liefhebber. Is, is het ook echt nog mooi? Mooi gemaakt? Um, Gucci um, beweegt zich op twee terreinen. Ze geven um, elk, jaar, um, elk half jaar uh, modeshows voor mannen en voor vrouwen. En dat doen ze voortreffelijk. Dat doen ze heel goed. En daarnaast zijn er heel veel luxe um, accessoires... zoals tassen en uh, zelfs um, sleutelhangers. En die zijn altijd heel erg herkenbaar. Gucci heeft veel logo en uh, um, dat vind ik zelf iets minder interessant. Maar dat zijn wel de artikel die het best lopen. Ja, want je moet ook kunnen zien dat, je, dat het Gucci is. En niet iedereen dat ziet het aan het kledingstuk ja. zelf. Dan heb je ook de nepmarkt. Dan staat er ook gewoon Gucci op met hetzelfde logo. Maar dan komt het niet van Gucci. Dat wordt vaak in China gemaakt. In hoeverre heeft Gucci daaronder te lijden, de neppers? Het is met neppers altijd moeilijk te zeggen. De bedrijven zelf beweren altijd dat ze de een enorme strijd uh, tegenvoeren. Aan de andere kant, um, het is ook een vorm van vleierij. Um, je blijkbaar ben je dus zo begeerd dat um, iedereen die zich zeg maar iets kan permitteren ook dat merk zou willen hebben, dus nood nep. Um, dus ik weet niet, de waarheid ligt in dit geval in het midden. Want het is um, um, voor beide eigenlijk interessant. Is nep. Altijd te herkennen, ook, ook voor u bijvoorbeeld als, als uh, modekenner, Ziet u meteen van oh dat is een nepper of dit is een echt of is dat nog best moeilijk? er zijn natuurlijk flagrante zaken. Um, er zijn specialisten die bij de douane werken en um, ik denk dat er ook hele goede nep is uh, waar mensen best moeite hebben, ook kennis om het uh, te onderscheiden. Want tussen neppen heb je natuurlijk ook weer. Ja, verschillen ja, onderling. Ja. Hoe lang gaat het succes nog door van, van de uh, Europese luxe merken? Of, of zal er een moment komen dat Brazilië of China hun eigen luxe krijgt? Dat moment zou er kunnen komen, maar de Europese huizen... en vooral de, de Italiaanse en Franse huizen werken er wel heel hard aan... om um, wat ze hebben nog uit te breiden en steviger te maken. John de Grey, hartelijk dank, modejournalist van Elsevier, over het succesverhaal van de Italiaanse modeindustrie en in het bijzonder het merk Gucci. Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep. Go the horns in the cars in the street. We walked away.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 Bye. Um. van Simon White was dat. Mia was nur unu pomon. Kai vi manjas gin, donu al mila duonom. Ni estas duopo. Ne, vi etch ne ricevos duonan pomom. Hi au, vi trovis tri cravatoin enska scatolo kai vi donis al mi nenion. Nou, misschien kon u het verstaan. Dan bent u een van die ongeveer 350 Nederlandse Esperanto-sprekers. Dit was namelijk Esperanto. En die taal die bestaat 125 jaar. En werd toen bedacht als een universele wereldtaal... als middel voor wereldvrede en broederschap. Vandaag is het Wereld Esperanto-dag. Ed Borstboom is hier aanwezig. Ed Bosboom, voorzitter van het Internationaal Esperanto-instituut. Welkom. Wat zeiden deze mensen eigenlijk? Ja, het was in ieder geval een Esperanto... Ja. En verder heb ik het niet uh, zo gevolgd. Nee, maar dus, was uh, het onzamenhangend misschien? Nee hoor, het was niet onsamenhangend. Het was ook uh, goed uitgesproken en, en helder, hoe ze spraken. Maar ik was vooral bezig met eventjes te ontdekken wie dat hadden gesproken. Want dat is natuurlijk een andere zaak. Ja, want u, u kent want veel ken Esperanto sprekers dus die dacht van... Nee, is, is dit Henk of Kees? Ja, ja, exact. 125 jaar geleden uh, is die taal ontstaan. Wat was dat moment... Want de meeste talen hebben niet een, een moment dat ze zijn uh, ontstaan. Nee, op een bepaald moment is degene die dat ontwikkeld heeft... gecreëerd heeft, uh, gekomen met een boek waarin uh, de taal beschreven wordt. En de regels, de grammatica en de woordenschat. En dat moment dat dat boek gepubliceerd is, was natuurlijk heel belangrijk... Uh, zeker in die tijd, want dat had toestemming nodig van de Russische uh, censuur. Dus dat was op zichzelf ook al een hele strijd. Dat boek werd gepubliceerd en dat is dus eigenlijk het begin van Espranto als taal geworden. Het moment dat deze man Samenhof de ja. taal introduceerde. Ja. Samenhof was, was oogarts, wat is er nog meer over hem te vertellen? Ja, eigenlijk hij was oogarts, hij is een Joods iemand en dat betekende in die tijd... Hè, want hij is geboren in Bialystok, in, in Polen. Dat was deel van het Russische keizerrijk. Dat Joodse mensen konden eigenlijk nauwelijks... andere uh, vakken studeren aan de universiteit dan uh, geneeskunde. Dus hij werd automatisch in die richting gestuurd. Hij moest geneeskunde doen. Hoewel hij in zijn hart, naar mijn gevoel... helemaal niet zo'n geneeskundige was. Hij heeft, later is hij dan ook nog, heeft hij zich... Gespecialiseerd, hij is oogarts gewo geworden. Uh, maar eigenlijk was dat, ja, heeft hij wel gewerkt, maar eigenlijk was hij toch met hart en ziel veel meer een talenman. Dat moet ook wel zo zijn geweest. Ja. De droom was dat, dat als mensen allemaal dezelfde taal zouden spreken, uh, los van landen, van grenzen, van, van politiek, dat er ook een broederschap zou uh, ontstaan. Is die droom nog in leven? Ik geloof wel dat zodra mensen elkaar verstaan over de grenzen heen... dat dat wel werkt in een positieve richting. Dat wil zeggen, als ik uh, niets van uh, Portugal zou weten... maar ik ben in Portugal en ik spreek met die mensen... dan krijg ik toch het gevoel dat ook Portugal... een, een goed, interessant en mooi land is... Spreek ik die taal niet, dan blijf ik toch altijd een beetje met sceptisch kijken. En denken, wat, wat, wat is dit nou eigenlijk hier? Is dus, dat voor u ook de reden om, om nog steeds uh, mee te doen... aan het internationaal Esperanto-genootschap en ja. het instituut? Ja. Niet, niet, niet om geloof, een andere reden, omdat nee, het een mooie taal is? ik geloof dat is. het een heel belangrijk punt is... dat mensen elkaar uh, kunnen verstaan. Dat wil natuurlijk niet zeggen... Maar dat we, dat we hebben tegenwoordig het Engels... Ja, ja, ja, maar dat is maar heel gedeeltelijk. Ik ga nou toevallig maandag naar een congres in Tsjechië. Nou, in, in die stad spreekt bijna niemand Engels hoor. Dus dan moet je wel met een andere taal. Denkt u nog dat het, dat het gaat lukken? Of laat ik de, de vraag anders stellen. Is het ooit in de buurt van het succes geweest? Ik denk dat uh, Esperanto nu al functioneert als een internationale hulptaal. Zoals Engels dat natuurlijk ook doet. En veel sterkere mate, want er wordt natuurlijk veel meer uh, ondersteund. Maar ook Esperanto is eigenlijk een wereldtaal... die ik overal kan spreken. Uh, Kijk, nu is het congres, het wereldcongres. Ja, als u, als u naar het Esperanto-congres gaat, gaat oké. Okay. Maar niet alleen naar een congres. Je hebt natuurlijk allerlei... De, de, de zaak is zo opgezet door de wereldorganisatie... dat in iedere plaats is een gedelegeerde die uh, Sprantus spreekt en al die gedelegeerden staan in, in een boek... Hè, van uh, het jaarboek van de Wereldorganisatie. Dus zou je in een plaats zijn en je zou echt behoefte hebben aan uh, contact... Dan kijk je in dat boek en je neemt contact met die mensen op. Dus je kent eigenlijk altijd iemand in elke stad. Ja. Er is ook een afsplitsing geweest. Dat, dat vind ik altijd een mooi uh, ironisch feit. Dat, ja. dat er dan een taal wordt ja. ontwikkeld voor wereldvrede. En ja. dat er dan vervolgens een dialect ontstaat. En die twee ja. afsplitsen. Een schisma. En Bestaat dat, dat andere dat dialect ik, nog eigenlijk? Dat is het ido, neem ik aan. Ja. ja. Nee, maar staat niet meer. Wordt niet meer gesproken. Dat is een poging eigenlijk geweest om misschien het Esperanto volkomener te maken... waardoor het nog meer geleerd zou worden. Dus dat waren als het ware door een aantal taalgeleerden verbeteringen van de taal. Uh, dat is toen Ido geworden en dat is langzaam het eigen leven een beetje gaan leiden... Maar dat is dus eigenlijk gestorven. Toch, toch is het knap, want een, een taal ontstaat en, ja. en, en verandert. En ja. ja, dat is nooit aan iemand toe, toe te schrijven. Maar deze samenhof is er in, in geslaagd oh, ja. om een taal te ontwerpen, ja. is het een mooie taal, een functionele taal. Ja, het is een prachtige taal. <coughs> wat wat maakt de taal uh, zo mooi? Ja, het is uh, behoorlijk uh, invloed van het Latijn in de taal en ook van de, de Romaanse talen die hebben natuurlijk toch wel ook uh, mooie klanken. Die zijn dus, komen dan ook in het Esperanto. Uh, dus het is, uh, laten we zeggen, heel muzikaal als het ware, de taal. Uh, dat is een belangrijk punt. En waar leent de taal zich het best voor? Want sommige talen ja. zijn beter voor de liefde. en andere ja. beter om, om een brood te bestellen. Maar waar is de ja. Esperanto goed voor? <laughs> ja. Nou. Dat is voor beide. Hè? Je kan daar een brood in bestellen en je kan de liefde bedrijven. Zo ja, dat kan. Maar, ja. maar, maar want, wanneer klinkt het het mooist? Nou, ik denk dat ook uh, op het gebied, laten we zeggen, van de gevoelswaarde, uh, de liefdespoezie bijvoorbeeld, uh, in het Esperanto hele mooie dingen zijn geschreven. Dat kan dus. Dat kan dus, ja. Kunt u in het Esperanto uh, de weg naar, naar huis omschrijven of, of iets anders? Ja, ja allerlei dingen. Ja, graag. Ja, miest was dus een heel verzoemel. Kai mi de was post de iri al, mia urbot. Est al mi a oorbot was al zeist. Kai filietje mi ha was auto'n. Kai per la auto mi eros al zeist. Dus u, u neemt straks de auto terug, ja. terug naar Zeist. Dat ja. is zei, is eigenlijk wel een, een makkelijke taal om te leren. En dat ook. is natuurlijk het geweldige voor van Esperanto, dat het een gemakkelijke taal is. Want uh, weer een taal erbij, dat is natuurlijk wel aardig en. Maar het moet een makkelijke taal zijn, uh, zodat je die er ook makkelijk bij kan leren. En, en daar, daar wordt het vaak van gezegd dat het ook goed zou zijn voor iedereen. als het ja, exact. Vanuit het Esperanto kun je andere ja, talen weer ja, leren. leren. Ja. Ed Borstboom, hartelijk dank. En gefeliciteerd met de verjaardag van het Esperanto. En veel succes op het congres, want dat is uh, morgen. Ja, dat dank dat u gekomen bent en een goede reis terug naar Zeist. En dit was het oog voor vanavond. Morgen weer een oog. Ik wens u een hele mooie nacht.